Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Turkse AK-partij heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. Tegen de verwachting in heeft president Erdogan de meerderheid in het parlement, die hij deze zomer verloor, weer terug. Volgens de voorlopige uitslag krijgt de AK-partij ruim 49% van alle stemmen. De belangrijkste oppositiepartij CHP komt uit op ruim een kwart van alle stemmen. De Koerdische HDP haalt net de kiesdrempel van 10%, evenals de nationalistische MHP. De officiële uitslag komt over 11 of 12 dagen, zegt de kiescommissie.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 In Almere heeft het grote, nooit afgebouwde kasteel langs de A6 dit weekend bijna 15.000 bezoekers getrokken. Bouwwerk staat al jarenlang leeg. De, officiële problemen werd, de financiële problemen werd de bouw in 2002 stilgelegd en sindsdien is het een soort spook, spookkasteel. Maar nu zijn er plannen om er een themapark van te maken. Om daar bekendheid aan te geven stelden de initiatiefnemers het kasteel dit weekend open voor het publiek. De mist in Nederland breidt zich de komende uren uit. Het verkeer zal er vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen last van hebben, waarschuwt het KNMI. Omdat de mist vermoedelijk pas in de loop van maandagochtend verdwijnt, moeten automobilisten op veel plaatsen rekening houden met slecht zicht. Door de mist vertrekken en landen morgen op Schiphol minder vliegtuigen. Het weer, vanavond en vannacht in het hele land, dus kans op zware misbanken. De temperatuur daalt naar 2 tot 7 graden. Morgen is bewolkt en later ook wat zon. Het blijft wel droog, het wordt 12 tot 15 graden. Dinsdag geregeld zon, het wordt dan een graad of 14. En vanaf woensdag wisselvalliger met veel bewolking en later ook regen. Dit was het Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live